Drie uur Herman Vriend met het NOS-journaal. De Israëlische politie heeft op het vliegveld Ben-Gurion bij Tel Aviv... tot nu toe 27 mensen aangehouden die op weg waren naar de westelijke Jordaan-oever. Vanuit verschillende Europese steden proberen actievoerders het gebied te bereiken. Ze willen met hun actie het recht opeisen om vrij naar de Palestijnse gebieden te kunnen reizen. Op verschillende Europese vliegvelden zijn vandaag al mensen teruggestuurd. Israël had luchtvaartmaatschappijen een lijst gestuurd met de namen van 1200 activisten die niet welkom zijn. Worden ze toch meegenomen? Dan stuurt Israël ze op kosten van de luchtvaartmaatschappij direct terug. In het centrum van de Afghaanse hoofdstad Kabul... hebben militanten verschillende regerings- en ambassadegebouwen onder vuur genomen. Volgens de NAVO zijn er bij die aanslagen twee doden gevallen. Een onbekend aantal mensen is gewond geraakt. Ook de Amerikaanse luchtmachtbasis bij Jalalabad en de stad Gardes zijn door militanten aangevallen. De NAVO zegt dat er zeven locaties onder vuur zijn genomen. De aanslagen zijn opgeëist door de Taliban. Als het volgende kabinet besluit om de Joint Strike Fighter te kopen... dan zullen dat er minder zijn dan 85. Dat zei minister Hille van Defensie in het tv-programma Buitenhof. Volgens de originele plannen bekijkt Nederland de aanschaf van 85 JSF-straaljagers. Maar nu de prijs daarvan oploopt, zal het aantal mogelijk minder worden. Hoeveel precies gaan we nog zien, zei Hille. De ESF is bedoeld als vervanger van de F-16. Koen Raaimakers en Miranda Boonstra zijn er allebei tijdens de marathon van Rotterdam niet ingeslaagd zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Raimakers liep weliswaar een nieuw persoonlijk record, maar kwam op de Coolsingel 35 seconden tekort. Bij Miranda Boonstra was het verschil tussen de tijd die zij liep en de Olympische limiet nog kleiner, 8 seconden.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 hebben nou, in verkeersinformatie. Files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Muiden 3 kilometer. En richting Amsterdam bij Bunschoten 2 kilometer. En bij de werkzaamheden op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam. Dus in Nieuwegein en Maarsen 9 kilometer. Ja, wie wordt er kampioen? Nee! Kijk naar de laatste spannende. Oh! Nou ja, beleef nu de ontknoop. Ja!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 Bijvoorbeeld voor ondernemers 50% korting op een Samsung Galaxy Tab 10.1 3G... bij een twee jaar zakelijk mobiel internetabonnement. Ga voor deze en nog veel meer goede deals XL snel naar KPN. Sesambroodje. Sesambroodje op mayonaise. Mayonaise op ketchup. Die twee vullen elkaar natuurlijk perfect aan. Ketchup op augurk. Augurk op tomaat. Mooie combinatie met sla- en uitjes. Oh, dat ziet er heel fris uit allemaal.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 Goedemiddag, en de vraag is dan natuurlijk altijd: waar beginnen we het rondje langs de velden? In Utrecht, FC Utrecht, VVV, Ronald van der Geer. Omdat Utrecht dat terug heeft gedaan, de stand is nu 1-2. Bulthuis is de maker van de goal. Vrije trap van Takagi, terwijl Oesjebo nu overschiet namens VVV. Vrije trap van Takagi vanaf de linkerkant. Komt op het hoofd van uh, Wuitens, die kopt dan door. Dan moet Joshida die bal wegkoppen uit eigen strafstopgebied. Maar kopt hem breed in de voeten van Bulthuis, en die schuift de bal dan achter Gentenaar. En zo komt Utrecht dus terug in de wedstrijd. Actie voorafgaand aan die vrije trap met Frank de Moesje, die 7 Minuten van het veld is geweest omdat hij gehecht moest worden aan een hoofdwond. Eerste actie toen hij terug was in het veld was een duel met diezelfde uh, Forstermans. Daaruit kwam de vrije trap. Hij is dus direct belangrijk weer voor FC Utrecht. Veel strijd in deze wedstrijd. Tussenstand na 32 minuten: 1 voor Utrecht, 2 voor VVV. Ajax, de graafschap. Richard van der Maanden had het over een telraam, maar ik heb je niet meer gehoord, Richard. Nee, het wordt minder Tom. Gaat eigenlijk, je gaat hier eigenlijk een beetje zitten met de hoop op een wervelende show van Ajax. Maar na een sterk begin is de ploeg uit Amsterdam toch wat teruggezakt. We zien nauwelijks kansen nog voor Ajax. 1-0 door de snelle goal van Boerichter. Ja, Even van Apel gebruikt geen telraam. Die heeft al jaren een zakcomputer. Vitesse ADO Den Haag. Wacht op doelpuntenstand 0-0. Nog altijd aanval van Vitesse. Maar die mislukt. 0-0, zeg ik maar. Wat scheelde het weinig? Het scheelde centimeters. Bij een fout van Anand kwam de bal bij Vicento. En die legde een pan klaar voor Jens Toornstra. Die geweldig hard uithaalde. Maar slechts de lat raakte boven het doel van uh, Piet Veldhuizen. Een blessure hebben we gezien van uh, Lex Immers. Die staat nog altijd langs de kant. Maar die gaat er zo dadelijk wel weer inkomen. En een andere blessure nu bij Visser. Ook een speler van Ado Den Haag. 36 minuten gespeeld en een paar seconden. 0-0 nog altijd. Hamstel Goaltrace, Gio Lippens. Je hebt ze eh, alles lang zien komen, denk ik, maar het was nog geen finish, hoop ik, toch? Nee, nee, nee, geloof het niet. Er kwam <laughs> niemand met de handjes omhoog over de streep. Hoewel je het maar nooit weet dat iemand denkt eh, een rondje van, tevo uh, van tevoren om af te sprinten. Het schaatsen zien we dan nog wel eens. Maar ja, het we hebben nog een flinke ronde voor de boeg na deze doorkomst op de Kouberg. Vijf minuten achter de kopgroep kwam het peloton door. Robert Geesink was naar voren opgeschoven. Ik zag daar ook Johnny Hogeland rijden. We zagen daar Lars Boom zelfs vier vooraan in het peloton rijden. En Matty Bressel, dat is toch een van de speerpunten van de Rabobankploeg, dat viel me wel op. Die zat ver naar achter in het peloton. En ik kijk nu een klein beetje de weg af, de Kouberg naar beneden, om te zien wat daar aan gaat komen. Want is dat dan de diversiteit? Breuken breuk in dat peloton. Dat tweede gedeelte van het peloton. Waar dan eventueel Cadel Evans de toerwinnaar bij zou zitten. Hier komen ze voorbij. Het is één mannetje van Euskaltel die hier voorbij komt. En uh, dan moet er daar toch een groepje komen. Jawel hoor, daar komt die Cadel Evans uh, inderdaad daar uh, aan de leiding van een uh, trio. Daar zit ook uh, Turco bij de man die uh, zo goed reed uh, de afgelopen weken. Die zo'n goede parijs roubaix zo'n goede uh, Parijs-Roubert inderdaad achter de rug had. En dan kijk ik nog even verder. Nou, Het zijn geen Nederlanders in ieder geval erbij... Cadel Evans, daar kunnen we nu een hele dikke vette streep doorheen trekken. Hij rijdt hier op achterstand op de Kouberg. Dat gaat niet goed voor Cadel Evans. Hockey, Bloemendaal, slechts vijfde tegen koploper Rotterdam, Geert de Groot. Er ja, dat is wat teruggedaan door Rotterdam. Het is 1-1 geworden. Niet helemaal goed opgelet door Bloemendaal bij de eerste strafcorner. Zo'n minuut of drie, vier geleden gingen ze allemaal naar voren. Die strafcorner werd slecht verwerkt. Kwam terecht bij Weusthof. Kwam terecht bij Gerritsen. Die hem uiteindelijk in het doel gleed. 1-1. En uh, dat betekent dat naar Ronald van de Geer gaat omdat het te wordt. Ronald. Wat gauw gewaar op lot. Frank de Boesje met Tilband en al maakt 2-2 nee. na 35 minuten. Corner van Takagi is lang onderweg. VVV. Geert niet aan de kwaad, bal wordt doorgespotken door van de gun. Het komt uiteindelijk terecht bij Frank de Moerse. En die met de voeten schiet de bal keihard langs Gentenaar vanaf het 5 meter gebied. Utrecht is weer helemaal terug in de wedstrijd. 2-2 Richard van der Maanen. Ook een doelpunt in de Amsterdam Arena, want Ajax is op 2-0 gekomen in de wedstrijd tegen de Graafschap. Een schot van Eriksen op aangeven van Aysati. Schiet hij de bal in de korte hoek buiten bereik van Yves de Winter. En zo staat het vlak voor rust 2-0 voor Ajax dus.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 79 ton, dus zeg het maar. Ik denk de uh, Jacksons, 5 waren het, de Jacksons. met uh, uh, uh, Shake your body to the ground. We gaan naar Amsterdam, de Arena Ajax tegen de Gaafschap. Eindelijk de verlossende 2-0, Richard. Ja, een doelpunt van de Deen. Eriksen, een goede aanval van Ajax. Aysati legde de bal terug in het strafschopgebied. En Eriksen, die altijd in beweging is op het middenveld. Meijer was hem even kwijt. Haalde verwoestend uit. En inderdaad een bevrijdende treffer. Want Ajax gaat deze wedstrijd natuurlijk winnen van de Graafschap. De wedstrijd speelt zich af op de helft van de Achterhoekse club. Weggekopt nu door Rozen in het strafschopgebied. Opgevangen door Blind. Die daar goed druk zet op de verdediging van de Graafschap. Maar dan even slordig aan de kant van de Amsterdamse ploeg. En dat woord dat is eigenlijk wel van toepassing op deze eerste helft. Natuurlijk is de Ajax veel en veel beter. Maar het hanteert een uh, laag tempo eigenlijk in deze eerste helft. Afgezien van de eerste tien minuten. En is bij tijd en wijle ook uh, erg slordig. Nu is het uh, al de wereld in het hart van de verdediging. Paast de bal naar de rechterkant. naar Van der Wiel, de rechtsback dus. Die vandaag terug is in de basis bij Ajax. Dan uh, kort combinatiespel op het middenveld. Maar slecht wat Aysati daar doet. Zomaar de bal in de voeten van uh, Meijer. Maar dan levert ook Frenkel, de linksback van de Graafschap, de bal weer heel eenvoudig in bij Anita. En kan Ajax dus bouwen aan een nieuwe aanval met weer Eriksen. Die probeert met een diepe bal daar uh, Aysati te bereiken. Dat mislukt. De Winter vangt de bal op en speelt hem dan vervolgens weer naar Jansen. De Graafschap wekenlang op de laatste plaats gestaan. Afgelopen donderdag won het met 3-0 van Utrecht. Waardoor Excelsior nu op de laatste plaats staat in de eredivisie. De Graafschap komt opnieuw niet onder de druk uit van Ajax. Want dat doet de ploeg van Frank de Boer uh, meestal wel goed. Veel druk zetten waardoor Ajax of waardoor de Graafschap uh, de bal snel kwijt is. Hoge bal in het strafschopgebied wordt weggekopt... Door -Frenkel. Dan probeert de Leeuw het uh, balletje in bezit te houden namens de Graafschop. Dat mislukt opnieuw. En dan kan Ajax aan de rechterkant weer wat proberen te bedenken. Via Eriksen, via Jansen en via Anita. Maar het tempo dat ligt meestal in de aanval vrij laag. Waardoor het uh, slechts tot nu toe bij een paar kansen voor Ajax is gebleven. 2-0 goals van Boerrechter en van Eriksen. Utrecht, VVV, Ronald van der Geer 2-2 staat er op mijn blaadje. Vermakelijk dus. Goeie schouwspel hoor. Na 42 minuten is dat de conclusie. Met alles erop en eraan. Heel veel strijd, passie, een man met een tulband. Dat is Frank de Moesje. Die ongekend belangrijk is voor FC Utrecht. VVV dus op een 2-0 voorsprong. En Utrecht heeft die stand inmiddels alweer in balans gebracht. De doelpunten van Bulthuis en de Moesje. En had zelfs al op 3-2 voor kunnen staan. Vrijtrap trap van Snijder. door Gentenaar keurig verwerkt. En over de goal getikt. Maar Richard van der Maan. 3-0 voor Ajax. Het tweede doelpunt van Dirk Boerichter Die een hele plezierige terugkeer... Beleefd bij Ajax. Ja, het is inderdaad Boerichter. Ik was eventjes in twijfel omdat ik een shot van dichtbij zag van Vertong. Het zal toch niet zo zijn dat hij die goal maakt? Maar nee, hoor. Het is inderdaad Boerichter. Prima aanval van Ajax. De bal wordt teruggelegd aan de linkerkant waar Boerrichter inderdaad vogeltje vrij staat. Aanval aan de rechterkant waarbij Vertongen de hoofdrol speelt. Is Van de Pavert dan heel simpel kwijt. En dan is het Boerrichter op de rand van, nou ja, wat zal het zijn? Een metertje of 10 denk ik. Schiet de bal feilloos binnen. En zo is het toch nog in de eerste helft 3-0 voor Ajax. En gaan we terug naar Ronald. Na 43 minuten, 2-2 bij Utrecht VVV. Wedstrijd dus met passie, strijd, en ontzettend veel overtredingen. En de scheidsrechter Makkeli heeft echt zijn handen vol aan dit duel. Heeft het tot nu toe afgedaan met twee gele kaarten. één voor Lijber-Kabessi en één voor Azade. Maar Utrecht dus heel dicht bij die derde treffer. Met die vrije trap van Snijder die door Gentenaar werd verwerkt. Gentenaar vervolgens ook reagerend op een schot van Snijder Van een meter of 25 liet hij los. Takaki kwam net te laat voor de rebound. En de moesje is ook al een keer door Van de Gun vrij voor Gentenaar gezet. Maar van de ja, de doelpunten vallen nu snel, maar aan de andere kant... de Graafschap scoort tegen een kopbal van Michael De Leeuw... die afgelopen donderdag ook al twee keer scoorde in de wedstrijd tegen FC Utrecht. Even letten de Graafschap niet op. De voorzet komt van Poupon vanaf de linkerkant en uitstekend binnengekopt door Michael De Leeuw. Goed naar de grond die bal en geen kans voor Vermeer. En zo is het dus vlak voor rust 3 tegen 1. Is er toch iemand die een beetje achterblijft met de doelpunt, Evert? Ja, 0-0 in de Gelderedoom. We spelen anderhalve minuut in de extra tijd. Die twee minuten bedraagt, En ik moet eerlijk zeggen. Als ik een kaartje zou moeten kopen voor een wedstrijd als deze, zou ik twijfelen. Maar een bezoek aan de Meubelboulevard. Ach, dat is ook geen pretje. Dus dan maar toch Vitesse tegen Ado. Met als enige hoogtepunt een schot van Jens Toorstra op de deklat. En Vitesse probeert het wel. Maar het feit dat John van der Bron, Mike Havenaar, een extra spits, al een tijdje geleden de duckout heeft uitgestuurd. Dat betekent dat Vitesse en zijn coach niet tevreden zijn over het spel. En ook niet tevreden zijn over. De stand van dus uh, Vitesse dat thuis toch eigenlijk van ADO zou moeten gaan winnen. Wim Smet, de scheidsrechter uit België, heeft de fluit in zijn mond. En blaast ongetwijfeld over enige tellen voor de rust. En misschien dat er een mooie tweede helft tegemoet gaan in de gelderen in Arnhem. wat het wachten dus is op doelpunten. De Ajax de Graafschap is het. Inmiddels rust 3-1 dus, maar bij Utrecht VVV Ronald, daar gebeurt zoveel. Ze voetballen vast nog door. Een minuutje of uh, drie zelfs nog. Ja, het spel heeft uh, ruime tijd stilgelegen. Leiva Cabessi die roerloos op de grond heeft gelegen. En dat gaat ook voor Frank de Moesje die zelfs gehecht moest worden. 2-2 is de stand en de Moesje, paas van Duplant gaat over het uitgestoken been van Forstermans. Maar weer wil Macaulie van geen penalty weten. Terwijl uh, de Moesje woest is. Voor de zoveelste keer in een duel met uh, Forstermans gaat hij naar de grond. Hij heeft er zelfs er is al een hoofdwond aan overgehouden. En nu wordt hij toch echt naar de grond getrokken. En had Makkelij de bal hier op de stip moeten leggen. Maar het gebeurt niet. Schijt zegt er staat er een paar meter vanaf. En bestaat uiteindelijk gewoon om een doeltrap te geven. Paas van Duplan. En dan gaat de moesje naar de grond. En Forsteman zegt zich van de prins geen kwaad natuurlijk. Net dat hij ook zeer onschuldig keek toen hij het elleboog uitstak richting het hoofd. Van de Moesje, die daar gewoon een lelijke hoofd rond aan overhield. Maar ook in dit geval kreeg Utrecht geen uh, vrije trap. Nu wel een vrije trap, omdat Macaulien overtraining heeft gezien op het middenveld. 2-2 dus de stand. We zitten in de extra tijd. Als er een uh, vrije trap genomen gaat worden door uh, Roddy Sneijder... en iedereen bij FC Utrecht nu richting het strafstopgebied gaat. Die bal ligt een meter of tien over de middenlijn. Iets hellend naar de linkerkant. Sneijder staat uh, te gebaren. Paast de bal richting de penalty stip. De Moesje kopt door. Daar moet Yoshida reageren. Nee, hoeft hij niet, want de bal gaat over de achterlijn. En dan kan uh, Dennis Gentenaar... ...een doeltrap nemen. We gaan dus richting de rust. Belevingsvolle eerste helft gehaald met vier goals. 2-2 is de tussenstand in Utrecht. Bloemendaal Rotterdam, Gerard de Groot. 1-1, laatste melding. En het is er nog steeds. 1-1 op weg naar de rust. Ik denk nog een kleine vijf minuten te spelen. Bloemendaal begon heel goed door aan deze wedstrijd. Kwam al snel op voorsprong via die Nick Meijer. Daarna was Rotterdam die gelijk maakte Sjoerd Gerritsen. Hij gleed een inzet van Paul Melkert eigenlijk onnodig over de doellijn. Hij had hem voor zijn vriend moeten laten. Dan had Paul Melkert eindelijk gescoord voor Rotterdam. Nu deed Gerritsen dat. En Stokman was geslagen. Daarna is de wedstrijd een beetje is het verzand. En met name het spel van Bloemendaal valt me een beetje tegen tegenover... Rotterdam, Rotterdam, ik zei het al dat de drie... Nieuw-Zeelandse sterren moet, moet missen en op weg naar een eventuele landstitel dat ook zou moeten blijven doen. En Bloemendaal profiteert daar gewoon te weinig van. Het krijgt te weinig mogelijkheden voorin. En het natuurlijk een wat rommelige wedstrijd geworden waar nu scheidsrechter van Bunge ingrijpt. En een waarschuwing geeft aan een van de Bloemendaal spelers die zal uh, ah, een kaart ontvangen. Dat heeft verder niet zoveel effect. Het blijft een rommelige slotfase van die eerste helft bij een stand van 1-1. En een uh, rommelige slotfase is het denk ik ook bij Utrecht tegen VVV, Ronald. Een corner nog voor VVV in de extra tijd. Dat Bequai tegen Van der Madel heeft aangeschoten in een rommelige situatie voor de goal. Daar komt de corner vanaf de rechterkant. Meewis, 2-2 is de stand. Met uh, nog een minuut te spelen in de extra tijd. Wildschut, dat is dan verreweg de gevaarlijkste man eigenlijk nog in deze fase voor VVV. Verspeelt hem aan Azade. En Azade gaat nog een keer op jacht. Steekt nu de middellijn over aan de rechterkant. Azade geeft de bal in de diepte aan Duplan. Wie is er sneller, de recht of Duplan? In dit geval de recht. En die loopt dan naar zijn eigen linkerkant richting de cornervlag. En dan maakt Macaulay een. Einde aan die belevingsvolle eerste helft met 4 goals, veel overtredingen, passiestrijd en twee gele kaarten. Oftewel, de toeschouwers hebben zich geen moment verveeld in deze wedstrijd. Kijken of de tweede helft ook zo leuk wordt. Maar 2-2 is de ruststand, in elk geval hier in Utrecht. 2-2 dus de ruststand in Utrecht. 0-0 bij Everton Apel, bij Vitesse, Ado Den Haag. Ajax leidt met 3-1 tegen de Graafschap. En de 1-wedstrijd is al afgelopen. Groningen, Roda JC eindigde in 0-1. Amstel Gold Race, Sebastiaan Timmerman en Gio Lippens. Kadel Evans is inmiddels al afgestapt. Kadel Evans afgestapt, kregen we ze juist door via collega Jeroen Wilaat die er met de auto achteraan reed. We zagen het al toen hij hier voorbij kwam aan de commentaarpositie. Vlak voor de bussen. Redi al op achterstand. En het zag er naar uit dat hij er inderdaad een punt achter zou zetten. Geen toerwinnaar dus meer in deze Amstel Gold Race. Ook Albert Timmer, Nederlander van de Argosploeg, is afgestapt. En er zagen er nog wel een paar hoor die besloten om bij die laatste door... Gewoon in ieder geval de pijp aan Maarten te geven. Peloton inmiddels uit de straten Zo'n beetje van Maastricht in de richting van de bemelerberg Nog steeds die ploeg van Radio Shack die daar vooral het tempo dicteert. De broertjes Slek. voelen zich blijkbaar goed daar in die ploeg. En achteraan in het peloton zag je toch voortdurend wat mannetjes van vakant. Soleil DCM naar achter rijden. Pim lichtaart Johnny hogeland en Rob Ruig. Ze gingen allemaal wat eten halen, wat drinken halen bij de auto. Om zich klaar te maken voor de finale van deze koers Dragen geen moment het gewicht van de koers. En dat is verstandig. Laat dat voorlopig maar eens even aan die buitenlandse ploeg. Over Rob Ruig, trouwens. Die vorig jaar op dit moment al uit koers gehaald was. Omdat hij aan de auto van de ploegleider zou hebben gehangen. En tot zijn grote woede gedisqualificeerd werd. Hij zit in elk geval nog in koers voor eigen publiek. Want hij woonde in Valkenburg. Zo'n beetje op een steenworp afstand van die Kouwberg. Het peloton, dus eh, net uit de straten van Maastricht. De kopgroep. Inmiddels al begonnen aan de klim van de Beemelenberg. Nee, nog niet. Nog niet. Maar we komen wel in de buurt hoor. We hebben dat uh, lastige, ja, laat ik het maar, een nepklimmetje gehad. Uh, laat ik het zomaar noemen, nepklimmetje. Dat hebben we dus gehad als je uh, Maastricht uitrijdt. En je rijdt in de richting van die Beemelenberg. Loopt de weg eventjes tussen de bomen door. Beetje beboste omgeving. Richting Kadir en Keer. Een beetje heel sneaky omhoog. En daar is uh, de kopgroep van 9 inmiddels uh, langsgekomen. En die kopgroep van 9 met een uh, minuut of 3,5 een beetje voorsprong nog op het peloton. Rijdt nu Kadir en keer binnen. Het mag ook wel gaan beginnen. We naderen de magische grens. De grens van 200 kilometer. Op de teller van de motor staat nu 196. Terwijl wij links afslaan richting Bemelen. En dat is toch de grens waarvan de kennis, de echte insiders altijd zeggen, de mensen die zelf gefietst hebben, dan gaat toch een behoorlijk groot deel behoorlijk kaf van het koren gescheiden worden. Want dan ga je de renners zien die echt zo'n 250 kilometer klassieker aankunnen. Raymond zal dat wellicht in de toekomst ook wel gaan kunnen. Hoewel hij ook toch wel een goede sprinter is deze Raymond Kreder. Hij heeft nog altijd het jasje aan van Garmin. Het blauw met zwarte en met witte jekje Moet nu eventjes een vluchtheuveltje ontwijken. Niet de eerste vluchtheuvel van de dag. En hij rijdt al een paar minuten lang helemaal achteraan in deze kopgroep van 9. Waar hij met Alex House een ploeggenoot heeft in deze kopgroep. En die Hous die is al in vorm deert afgelopen woensdag de zesde in de Brabantse Pijl. De andere namen nog maar een keer. Romain Bardet. Cedric Pino, Simone Stortoni. Een heel klein, een beetje leep-Italiaantje die zo nu en dan heel licht kan rijden. En als je eigenlijk niet beter zou weten zou je denken dat het een nieuweling is... die hier stiekem mee rijdt in de kopgroep. Het is dat hij een kaderplaatsje heeft op zijn fiets met het nummer erop. Maar is een heel klein Italiaantje. Steven Kaathoven, Delfos en Litaar. Dat zijn de mannen van de dag. Ze hebben er ongeveer 200 kilometer op zitten. En dan mogen ze dadelijk wel gaan komen vanuit dat peloton. En dan mag de finale van de Amsterdam Goldrace wat mij betreft wel gaan beginnen. Ik zeg u even dat het rust is bij het hockeybloemen. Nou, Rotterdam staat 1-1. En dan gaan we het hebben over zwemmen, over Lennart Stekelenburg en de Olympische Spelen. Het lukte hem maar niet om vormbehoud te tonen op zijn specialisme, de 100 meter schoolslag. Mentale kwesties, zei hij vorige maand, na de geflopte swimcup in Amsterdam. En vandaag was dan, dan ook de dag van de waarheid in Eindhoven. Zijn laatste twee kansen op vormbehoud en dus de Spelen. En dit keer is het al gelukt, want het lukte hem meteen in de series al. Lennart Stekelenburg. Nou, je zat er tegenaan te hikken. Maar daar was hij dan, hè? Ja, op het uh, juiste moment. Ja. En uh, dat is heel fijn, want dat betekent dat ik uh, ja, ook gewoon op een uh, belangrijk moment kan pieken. Net als uh, de rest van uh, de genomineerden. En uh, ja, daar ben ik blij om. Is er dan een soort van overwinning op jezelf? Nou ja, kijk, uh, ik denk... Uh, iedere wedstrijd is, uh, is anders en uh, ja, ik denk de afgelopen periode is lastig geweest en in die zin kan je wel zeggen dat het uh, uh, best wel een overwinning op mezelf is geweest aan de andere kant. Op een WK gaat het ook goed en ja, je moet er ook weer niet een te groot probleem van maken eigenlijk. Nee, maar een overwinning op jezelf met name. Omdat jij je moest richten op die tijd die je moest zwemmen. Terwijl anderen op deze swimcup ja, met tegenstanders te maken hebben en zo. Hè. Dus je moest mentaal diep gaan. Ja, ik heb er hard aan gewerkt. En uh, uh, de Amsterdam Amst -Amst swimcup was gewoon echt een domper. En om daar, uh, daar uit, uit te komen en uiteindelijk... Uh, toch gewoon je ding te doen op het, uh, op het belangrijke moment. Dat is heel lastig, alleen uh, ja, wel noodzakelijk. Precies, want je zag natuurlijk wel dat het aantal kansen steeds kleiner werd. Het waren er nog precies twee. Ja, ja nou kijk, uh, in die zin is het het fijnst als je, je in december gewoon plaatst. Dan heb je inderdaad nog uh, veel vooruitzicht op nieuwe kansen. Maar goed, uiteindelijk uh, op, de, op de spelen zelf krijg je ook maar een enkele kans. En die moet je ook gewoon kunnen grijpen. Achteraf gezien eigenlijk bizar hè? dat je zo tegen die tijd hebt zitten aanhikken. Een tijd die je in principe gewoon natuurlijk met gemak moet zwemmen. Ja, en, uh, zoals ik uh, in Amsterdam ook al zei, aan, aan mijn zwemtalent ligt het niet. Alleen uh, ja, soms moet je bergen verzetten om... Uh, om uh, goed te kunnen pieken. En dat heb ik nu gedaan. Ja. Leenaert Stekelenburg definitief naar de Olympische Spelen in Londen. Vanaf vier uur meer zwemmen van de Swim Cup in Eindhoven. Nu eerst naar, naar de Euroborg, waar FC Groningen tegen Roda eindigde in 0-1. Een belangrijke overwinning voor uh, Roda XC. Dat is geklommen naar de achtste plaats op de ranglijst. Het enige doelpunt werd gemaakt door Rob Wilaert nog voor de rust. Bas Tegeler in gesprek met de matchwinner. Vond je het een leuke wedstrijd eigenlijk? Uh, nou, uiteindelijk wel. Kijk, voetballend gezien was dat misschien wel onze slechtste wedstrijd. We hebben een aantal hele goede wedstrijden gespeeld stonden met punten En nu uh, ja, een dramatische, uh, leek dramatische dramatisch al de blinden tegen de doven. En uh, de blinden heeft gewonnen. <laughs> Want de blinden was effectiever dan de doven? Ja, ja, inderdaad. Uh, de eerste helft deden we te weinig met de ruimte die we kregen. De tweede helft gaan zij uh, forceren en uh, krijgen ze eigenlijk wel een paar kansjes. En wij doen weer te weinig met de ruimte die we daar, uh, daar krijgen. En, uh, ja, dan kun je zomaar weer tegen een, uh, een vermeende hensbal of een, uh, een klutsballetje aanlopen. Maar dat doen we niet. En die drie punten zijn heel belangrijk in de, in de strijd voor de play-offs. Nou sta je bij het doelpunt dat je maakt wel ongelooflijk vrij. Want ik vind dat de verdediging van Groningen zich daar aan mag trekken. Maar um, om in jouw vergelijking te blijven voor een blinde schiet je die bal nog best goed in. Want volgens mij was het helemaal nog niet zo makkelijk. Uh, ja, ik zou het terug moeten zien. Het was inderdaad puur op intuïtie. En, uh, de meeste doelpunten in mijn carrière heb ik wel op deze manier gemaakt, moet ik zeggen. Uit een vrije trap op het juiste moment over de verdediging lopen. En je weet dat zij in de zone staan. En Jimmy met, met, uh, met een hele goede trap, ja, dan, uh, dan hoef je hem eigenlijk maar in te tikken. Je bent een tijdje weg geweest omdat je je teen hebt gebroken op de training. Nou, toen dat gebeurde, was eigenlijk het bericht dat het langer zou duren dan dat het uiteindelijk geduurd heeft. Valt het dan mee? Ja, het heeft zes weken geduurd. Uh, ik moet zeggen, ik heb uh, constant wel heel veel gedaan met, met fietsen. Want ik heb eigenlijk maar één of twee trainingen met de groep meegedaan nu. En, uh, dus ik moet zeggen, ik zat de laatste kwartier denk ik wel tegen krampen aan. Maar uh, met drie puntjes in de bus is toch lekker. Um, jullie winnen als blinden van de Doven vandaag. Um, dan moet je terug naar huis. Die buschauffeur van jullie is toch niet een van de blinden ook hè? <lacht> Ja, die, uh, het wordt denk ik 3,5 uur, maar we hebben een leuk pokergroepje. En, uh, dus ik kom de tijd al door. En langs de lijn natuurlijk onderweg. Dat scheelt er ook. Dus we een goede reis, helemaal van Groningen. Natuurlijk weer terug naar het Roda-land. Dat is een klein stukje, 350 kilometer. Maar het om van Rotterdam gaan we het ook nog even over hebben. 2448 won Adane bij de mannen. En bij de vrouwen won Gelana. Ook zij komt uit Ethiopië overigens, net als de mannelijke winnaar. Zij won in 2, 18, 57. Dat is een echte toptijd. Bij de mannen kwam Rijmakers tekort, een seconde of 35. En bij de vrouwen hadden we Miranda Bo Boonstra, die zo graag naar de Olympische Spelen wilde. Zij. Hij kwam uiteindelijk acht seconden tekort. En zij spreekt met Jeroen Stomporst. Oh, Miranda. Acht seconden. Ja, ik hoop niet dat ze daar moeilijk over gaat doen, toch? Dat zou echt heel lullig zijn. Het oh, ging echt supergoed. Alleen mijn hazen moest er vanaf. En uh, vanaf 35 ging ik een beetje kramp in mijn kuiten. Maar uh, het was best wel koud, toch, op een gegeven moment. Jij had het liever wat warmer, hè? Ja. En de land is het warmer, dus uh, ze moeten hem echt laten gaan, echt... Je hebt ervoor gevochten, het is ongelooflijk, want je, je haalt uh, enorm veel tijd van je persoonlijke record af. Ja, dan kwam ik iets te snel door op de halve. En uh, rond 23 ging het echt zo makkelijk. Ik dacht, ik ga het makkelijk halen. Maar toen, uh, <coughs> ja, ik kreeg toch tegenwind. Ik weet gewoon niet of ze blij moest zijn of niet, ik weet gewoon niet of het genoeg is, hè, weet je. Dus, uh, het is een beetje gek nog. Ja, Koen Rijmaak had het over, ja, 1, 2 seconden hebben ze hem ook wel eens niet laten gaan. Dus ze zijn streng, maar ja, 8 seconden. Ja, en met dit weer. En hoe dat kon gedaan? Koen heeft het ook net niet gered. Die, had, uh, die kwam wat meer tekort. <laughs> Oké. <Okay. coughs> ik ben op zich niet moe, maar ik geef gewoon echt krap in mijn benen. en Ik heb twee bedons gemist. De dus stomme mijn bedons stonden er niet. Dus uh, ja, ik ben misschien een beetje onmaten, maar ik weet gewoon niet wat ik ervan moet denken. Ik ben zo blij dat ik dit kan. Maurits Hendricks, de technische directeur van NRC NSF, schijnt hier rond te lopen. Misschien moet je hem even opzoeken. Ja, zal ik doen? Radio 1, het NOS-journaal. Net half vier geweest, hier is Juri Stubilitski. Syrië staat open voor de komst van waarnemers van de Verenigde Naties. Dat heeft een regeringswoordvoerder gezegd. Gisteren bereikte de VN-veiligheidsraad een akkoord over het sturen van de waarnemers. De eerste zes komen nog vanavond aan en gaan morgen al aan de slag... om het werk voor zo'n twintig andere waarnemers voor te bereiden. Die moeten erop toezien dat het bestand dat donderdag in Syrië inging wordt nageleefd. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker twee doden gevallen... bij aanvallen op regerings- en ambassadegebouwen. Volgens de NAVO hebben militanten zeven locaties onder vuur genomen. Ook de Amerikaanse luchtmachtbasis bij Jalalabad en de stad Gardes... zijn aangevallen door militanten, zijn waarschijnlijk Taliban-strijders. En de Zuid-Afrikaanse president Zuma trouwt volgende week voor de zesde keer. Polygamie is in Zuid-Afrika toegestaan voor Zulus. Het eerste huwelijk van de 70-jarige Zuma was in 1973... Hij heeft op dit moment nog vier vrouwen... en die vervullen om de beurt de rol van First Lady. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan nou, Verkeersinformatie vielen bij de werkzaamheden op de A2... vanuit Den Bosch naar Amsterdam tussen knopen de Oude Rijn en Maarse 7 kilometer. We gaan maar weer eens fietsen. We gaan naar Gio Lippens. We gaan naar Sebastian Timmerman. Want we willen weten of er al ontwikkelingen zijn. Want we komen heel langzaam in dat deel waar we wat gaan verwachten bij de Amstel Gold Race. Zeker, want we zitten midden op de Bemelenberg met het peloton. En daar zie ik een man op dit moment staan. Maar ik zag hem net liggen. Die bij de aflopen, we de afgelopen toen de Frans ook zagen liggen. Toen was het aanzienlijk ernstiger met de Jurgen van den Broek. Hij valt nu in de beklimming van de Bemelenberg. op een hele rare plek. Je zag in één keer dat de peloton geblokkeerd staan en toen de kruiddampen waren. Opgetrokken toen iedereen zo'n beetje vertrokken was daar. Toen bleef hij daar als enige staan. Hij wordt nu wel op weg geholpen met eventjes een. Ik dacht een nieuw achterwiel, maar zit inmiddels weer op de fiets. en probeert het peloton weer bij te halen. We zagen op hetzelfde moment ook Matthias Bressel die zich liet afzakken. Bressel die. ...in mijn ogen niet al de beste indruk maakt hoor. Want uh, ik zag hem al uh, veelvuldig achteraan rijden. En uh, het was alsof hij zich een beetje niet afzak in de richting van de ploegleiderswagen. Misschien om een bidon te halen of om raad te vragen. Wat moet ik nou verder allemaal gaan doen? Maar Matty Breschel, een van de kopmannen van Rabobank, daar uh, ook achteraan in het peloton. Op kop van het peloton, opmerkelijk. Uh, los van Angel Vizioso, die volgens mij al uh, 396 kilometer op kop rijdt in deze wedstrijd. Want uh, die kleine man van uh, Katusha zie je voortdurend vooraan rijden. Maar dan zagen we zojuist ook Thomas Dekker aan het front verschijnen. Hij dus ineens in de voorste posten van het peloton. Net als Rob Ruig, de man hier uit de streek. En nu zie ik dat Van der Broek alweer wordt opgewacht door twee ploeggenoten. Teruggebracht wordt naar het peloton. Het peloton nog steeds in achtervolging op die kopgroep van negen man. We zitten inderdaad bijna in die finale. En nog steeds die kopgroep, ze was. 203 kilometer heeft die kopgroep afgelegd. Rijden in Kadir en Keer. Linksaf richting Margaten. Hier een kilometer of vier. Hey! <laughs> Vandaan En jij ja, had het net over Thomas Dekker. Ja, die heeft natuurlijk uh, weinig hoeven doen vandaag. Net als zijn ploeggenoten. Want die ploeg van Garmin, die Amerikaanse ploeg... is hier met uh, twee man goed vertegenwoordigd. Met uh, Raymond Kreder. Die eigenlijk niet zo heel veel werk meer doet in die kopgroep. Waar de echte uitstekende samenwerking minder en minder wordt. Maar die Alex House, die doet nog wel veel werk. Rijdt op dit moment ook vooraan in die kopgroep. Helemaal achteraan rijdt Simone Stortoni. Tempo gaat weer uh, behoorlijk omhoog. De voorsprong die schommelt zo rond die Drie minuten, drie minuten en dertig seconden dacht ik net te horen wij het uitrijden van Kadir en Keer voor de kopgroep. De nervositeit neemt wel langzaam maar zeker toe. De gastenwagens moeten er dadelijk tussenuit. En dan gaan we ons opmaken voor de finale van deze Amstel Gold Race. Inmiddels weer begonnen in Amsterdam de tweede helft van Ajax tegen de Graafschap bij die 3-1 stand. Richard van der Malen. Twee minuten zijn we bezig in de tweede helft. Het balbezit voor de Graafschap op de eigen helft. Met Van de Pavert gaat richting de middenlijn. Wordt voorzichtig gejaagd daardoor Eriksen. En dan gaat de bal naar de Leeuw. De doelpuntenmaker op slag van rust namens de Graafschap. Kopte de bal uitstekend in tussen twee mensen. Waardoor inderdaad nu de voorsprong van 3-1 voor Ajax op het bord staat. Geen nieuwe spelers binnen de lijnen. Begon heel mooi in deze wedstrijd voor degenen die dat hebben gemist. Na drie minuten al Boerrichter 1-0. Het werd vervolgens 2-0 Eriksen 3-0 boerrichter en dus 3-1 via De Leeuw nu de aanval van Ajax aan de linkerkant met boerrichter maker dus van twee doelpunten Draait dan even weg bij Rozen. Speelt Jansen aan. Jansen naar Blind. Blind Anita. Anita terug naar Blind Ajax. Dat nu even terug moet richting Vertongen. De aanvoerder paast de bal naar de rechterkant. Naar Alderwereld. Ik dus, uh, ben toch benieuwd hoeveel doelpunten Ajax ja. nog kan gaan maken in deze tweede helft. Zes tegen Heracles. Vijf afgelopen week tegen Heerenveen. En nu dus drie in deze wedstrijd tegen de Graafschap. Dat zeventiende staat. Dit ziet er aardig uit. De combinatie op het middenveld met de Jong. Speelt de bal nu naar de rechterkant. naar de Van der Wiel die is meegekomen. Van der Wiel met de voorzitter. De bal wordt dan goed uitverdedigd door de Graafschop, maar slecht gecontroleerd door purl Frenkel. De linksback waarschijnlijk bezig aan zijn laatste seizoen in de eredivisie. En de 36-jarige Amsterdammer, want hij komt hier vandaan, tikt de bal over de achterlijn. En dus een hoekschop voor Ajax. En dan meldt zich natuurlijk, zoals altijd, met zijn linkerbeen voor die spelhervatting Theo Jansen. 48,5 minuut gevoetbald. 3-1 dus de voorsprong voor Ajax op weg naar de titel. En de corner van Jansen komt dan blind. Zit eraan. Eriksen kan de bal niet helemaal controleren. Dan komt de graafschap daar aardig weg. Via Jansen en via Vermoeten is het gevaar weer even geweken. 3-1 is het hier voorlopig in de Amsterdam Arena. Gaan we even naar Gio Liepenswiel rennen, want we hebben afstappers zegt Gio? Ja, we hebben een echt serieuze afstapper. Matty Breschel, een van die kopmannen dus bij de Rabobankploeg... die zag je zojuist bij een wegafzetting, zag je hem uh, richting het hek rijden. En hij wilde erdoor, hij wilde de shortcut nemen in de richting van Valkenburg. Dat betekent dat hij uit koers is gestapt. En Jurgen van der Broek is nog steeds bezig met de achtervolging... en heeft veel last van zijn rechterhand. Rustanden uit de mannenhoofdklasse Hockey-Pinoquet tegen Laren 1-2. Amsterdam Oranje-Zwart 1-0. SRC Kampong 0-0. HGC Den Bos 0-1. U hoort het goed. Hurley tegen Schaarweide en 0-1. En Bloemendaal tegen Rotterdam. Nog altijd 1-1, Geert? Nee hoor. 1 minuut na rust al. 2-1 voor Bloemendaal. Net als het uh, begin van de wedstrijd. Toen Nick Meijer al zo vroeg uh, in het duel. Ook al na 1 minuut scoorde. Was het dit keer Ronald Brouwer met een geweldig vlammend schot. Einde bovenhoek. Uh, doelman. Uh, Blaak van Rotterdam heeft de bal alleen maar gehoord, denk ik. Hij was zo verschrikkelijk ziedend hard. Prachtig doelpunt dus voor Bloemendaal. En Bloemendaal weer op voorsprong tegen Rotterdam met 2-1. Gaan we naar Ronald van der Geer, FC Utrecht VVV. Ploegen ongewijzig, Ronald. Ja, ongewijzigd aan de tweede helft begonnen. Al 2,5 minuut geleden. Eerste kans voor Utrecht al achter de wielen. Vrij trap Takagi overgekopt door de moesje. Die nu kaast met Duplan in het schafstopgebied. En dan uiteindelijk kan Yoshida de bal nog weghalen voor de voeten van Duplan. Anders had misschien de Fransman de derde Utrecht goal gemaakt. Maar zo gaat Utrecht eigenlijk gewoon verder. Daar waar het voorrust gebleven is. Namelijk de boventoon voeren in deze wedstrijd. Elk duel winnen. En daar zag het toch heel lang niet naar uit. Want VVV begon gewoon beter. Utrecht was wijfelijk. Flor de duels en VVV kwam op 2-0. Maar ik durf te zeggen dat het tulband van de moesje eigenlijk de ommekeer in de wedstrijd is geweest. Zijn onverzettelijkheid sloeg over op de ploeg, sloeg over op het publiek. En toen werd de Utrecht herenmeester in eigen stadion zonder nou heel erg goed te voetballen. Maar goed, als je passie en beleving toont, dan is het natuurlijk al gauw goed. Meebus nu namens VVV, Wildschut aan de linkerkant. Oh, gaat makkelijk langs van de maandel. Komt nu bij de linkerpunt van het schafstopgebied aan... Paas de bal naar Ucebo, die verplaatst naar Berghuis. Die staat aan de rechterkant, maar dan duurt het weer lang. Want Berghuis moet eerst aannemen, terug dan naar Timicela, dan Macquarie Duikt aan de rechterkant een gat in. Daar zit Azade nog tussen. En dan gaat de bal via de cornervlag. Nee, blijft hij binnen. Gaat hij toch over de achterlijn. En mag VVV de eerste corner in de, de tweede helft nemen. Na 49 minuten. Dat gaat zo meteen gebeuren vanaf de rechterkant. Maar die is eerst even wachten op Forstermans. Utrecht-Huling. Die pittige duels uitvecht met Frank de Moesje. Zo pittig dat de Moesje dus inmiddels met een tulband speelt. Dan komt die corner bij de eerste paal. Wordt aangeraakt door Duplan. Maar zo ver weggekopt dat hij aan de andere kant over de zijlijn gaat. Daar mag VVV zo meteen gaan ingooien. Na 49 minuten. Utrecht 2 Vitesse 2 Vitesse Adel Den Haag was het hoogtepunt tot dusver de act in de rust daar, Evert. De oude koffie was niet al te lekker mee. Oh. Die was uh, niet om, om, om te drinken. Nee, absoluut niet. Nee, hoogste punten hebben we net gezien. Twee keer Mike Havenaar. Waarvan ik al zei dat hij rust al door Van der Brom. De Dukhout uit uitgezuurd. zich moest warmlopen. Nu in de spits speelt. Diep in de spits. Boni een lijntje teruggegaan. En Van der Heijden was het slachtoffer. Hij is gewisseld. Mike Havenaar was twee keer dicht bij een doelpunt. Maar twee keer was het Coutinho. De eerste keer kopte hij net de bal niet richting het doel. De tweede keer wel. En toen was Coutinho de doelman van Ado op zijn post. Over doelman gesproken. Piet Veldhuizen kwam net even onzacht in aanraking met de de schoen van Lex Immers die na een fout van Kala's door kon gaan... Veldhuizen wierp zich ervoor... Immers liep door. Geen opzet, maar raakte de kin van Piet Veldhuizen. Immers kreeg geel en Veldhuizen staat gewoon weer in het doel. Er zit wat meer beleving nu in het spel van Vitesse. Van Ginkel gaat er van tussen, maar wordt goed verdedigd door Omeru, De jongen rechtsachter van Ado. En dan heeft uh, scheidsrechter Smet uit België een overtreding gezien van uh, Ado. En heeft Vitesse snel de vrije trap genomen. Vitesse dat uh, het tempo nu opvoert, dat zich ook realiseert dat er hier gewonnen moet worden. Maar dan weer een onzekerheid achter in de verdediging. Waardoor Immers een mogelijkheid krijgt, maar het is... Kasia, die de zaak herstelt, die de zaak repareert. dan hij heeft teruggespeeld naar Piet Veldhuizen, die de bal weer naar voren heeft gespeeld. Dan kan die bal er vandoor, maar heeft Geister besmet. Tot de boosheid van de Vitesse-fans hier in de doom. een overtreding geconstateerd. En mag Ado bij de stand 0-0 een vrije trap gaan nemen. Wij gaan nog even naar Gerard de Groot. Beslist Gerard of de andere kant weer op? Nee, niet de andere kant op. Misschien wel beslist hoor. Bloemendaal scoort. Roel bovendeert. Een, ja, een prachtig doelpunt eigenlijk. Struikelend over zijn eigen benen. Over de sticks van drie, vier Rotterdam-verdedigers. Die hem de weg naar het doel proberen te dwarsbomen. Ook doelman Blaak doet van alles. Maar hij struikelt de bal, bij wijze van spreken, over de doellijn. En het is gewoon 3-1 voor Bloemendaal. Vijf minuten na de rust. Schnell ins Dorf, ob der wel is, ha die Had die züge en op de straat. Dan auto en bi auf de bank. Wanneer die zwandaan. Nog ters verkom. Wanneer je twa De zomer van 2012 kondigt zich alweer aan. Het lijkt een eeuw geleden. Deze was uit 2008, weet u wel, die sportzomer met... Waniyet, Wanda, iedere avond op de televisie met Sina. Als jij het zegt, ik geloof het meteen. Zeg, uh, Richard van der Maan heeft eigenlijk een beetje moeite... met dat betonvoetbal van de Graafschap. Nou, ik moet zeggen dat de Graafschap in de tweede helft juist wat verder van de eigen goal af probeert te spelen. Ze dus probeert er echt meer een wedstrijd van te maken. Het gevolg is natuurlijk dan wel dat Ajax meer ruimte krijgt. Dan kun je ook een hoger tempo hanteren. Maar Ajax doet dat niet. Ajax is opnieuw, net als in de eerste helft, slordig. Ook weer in de eerste 12, 13 minuten van de tweede helft. 3-1 de voorsprong. Dat dan weer wel. Het is geen moeilijke wedstrijd voor Ajax. En ze doen het ja, toch een klein beetje rustig aan. Val me op in de tweede helft, het allemaal wel, wel best zo. Anko Jansen is bij de graafschap in de ploeg gekomen voor El Hasnaoui. Hij gaat nu de vrije trap nemen, ongeveer 10 meter op de helft van Ajax. Geeft wat aanwijzingen voor in. Het staat allemaal stil rond het strafschopgebied. En Jansen wacht nog steeds met het nemen van die vrije trap. Anko Jansen overgekomen van Veendam. Daar komt de vrije trap Teat van de het Kopt dan, maar er zit weinig kracht achter. De bal. Gaat. Over het doel van Vermeer, die nog weinig te doen heeft gehad. Wel wat schoten van afstand van de graafschap in de eerste helft. El Hasnaoui, Poepon, maar eigenlijk niet meer dan dat. Nu is het Ajax dat weer kan gaan bouwen aan een nieuwe aanval met Alderwereld. Tikt de bal naar Van der Wiel. Nog altijd geen nieuwe spelers binnen de lijnen bij Ajax. Dat nu opbouwt via Vertongen, maar het gaat opnieuw heel veel breed en weinig diep. Jansen komt de bal dan maar eens halen. Maakt wel wat gebaren, maar paast de bal dan vervolgens ook weer breed naar Alderwereld. En zo blijft het tempo heel erg ja, langzaam in het aanvalspel van Ajax. Nu eindelijk een diepe bal, maar goed doorzien door Pearl Frenkel, dan is het vermoed. De Israëliër namens de graafschap. Tik-tak voetbal met Poupon en de Leeuw. Maar daar zit dan opnieuw een been van Ajax tussen. Jansen, nu met een diepe bal richting Boerichter. maakte er al twee. De keeper van de Graafschap komt eruit. De winter, maar toch wordt de linksbuiten van Ajax naar de linkerkant gedreven. Nu tegen de zijlijn aan. Paast de bal dan terug naar Blind. Combinatie met Eriksen. Eriksen legt aan, trekt naar binnen. Het op gebied. verdedigd door Jansen. Dan weer opgepakt door Jansen. De andere Jansen van de Graafschap. En via De Leeuw komt de Graafschap er dan toch weer uit. En is ook deze aanval mislukt bij Ajax. 60 minuten bijna exact gespeeld in de Amsterdam Arena. 3-1 de voorsprong voor Ajax. En dan gaan we snel naar de Navel. Eindelijk Everton. Eindelijk ja, jongen, jongen. ik zat er een tijdje op te wachten hoor. Het is Renato Ibarra, een jonge rechterspit, geboren in Ecuador, die de score opent namens Vitesse. Een uh, mooie solo van de rechterkant, dat niet al een paar keer zijn klas gezien. Had uh, weinig tegenstand van Seba. de linksachter van Ado. En zo is het ook nog wel een beetje uit de kluts. Via verdediger van Ado is het eindelijk 1-0 geworden voor uh, Vitesse. Ronald, wat is er bij jou aan de hand? Frank de Moesje maakt een 3-2 voor FC Utrecht. En weer Takaki aan de basis van deze treffer van de ploeg. Hij speelt de bal in het schatstofgebied. Hij lijkt te hard voor de Moesje die weggelopen is bij de verdedigers van VVV, Maar hij kan toch aannemen de Moesje. En paast de bal vervolgens vanaf links in de verre hoek. Langs de uh, ja, zoekende Gentenaar die wel met de handjes zoekt naar de bal. Maar er geen hand achter kan krijgen. En zo komt Utrecht voor het eerst in deze wedstrijd op voorsprong. Tweede goal voor Frank de Moesje in dit duel. De Amsterdam World Race. Dan Sebastian Timmerman en Gio Lippens. Hoe ver nog? Nog een uh, kilometer of 43. Dus we zitten eigenlijk al in volle finale van deze Amstel Goldrace. En de echte wedstrijd moet nog beginnen. Er wordt hard gereden door het peloton. Voorsprong van de kopgroep is langzamerhand wat teruggelopen tot 2 minuut 52. Maar ze moeten toch echt nog wel even doorrijden. Willen ze uiteindelijk die koplopers terug gaan pakken. Het zal zeker gebeuren. Ik zie hier de winnaar trouwens van de Brabantse pijl. Thomas Veuclair. Knap kunstje wat hij afgelopen woensdag deed daar in, uh, in uh, ja wat is het, Vlaams Brabant. Uh, Philippe Gilbert rijdt hier ook. Dan kijken we naar Bouke Mollema. Het zijn de grote namen die zo langzamerhand een beetje naar voren schuiven. Thomas Dekker zagen we daar vooraan rijden. Johnny Hogeland rijdt ermee. Achteraan rijdt Michel Kreder. De broer van Raymond Kreder die in de kopgroep zit. En Wout Poels. Ik denk niet dat het de wedstrijd gaat worden van Wout Poels. Want we horen al voortdurend dat hij aan de achterkant van het peloton rijdt. Jammer is dat voor Wout Poels. We weten inmiddels wel dat uh, Jurgen van den Broek weer heeft aangesloten. Na die valpartij teruggebracht door twee ploegenoten Frans is de Geef en Belg en Brian Bulgak. Een Nederlander, 24 jaar oud. Reed ooit voor de belofteploeg van Rabobank. Maar werd daar min of meer weggestuurd. Kon daar niet meer blijven. En kwam dus uiteindelijk toch nog weer terecht in het World Tour Team van Lotto. Waar hij nu dan gewoon in elk geval in dienst rijdt van die Jurgen van der Broek. Hij rijdt keurig in de Nederlandse Amstel Goldrace. dat is dan mooi voor zo'n renner. 2 minuut 49 is het verschil met de kopgroep. De kopgroep alweer op een hellend stukse was. Ja, dit is uh, die hele grote provinciale weg richting de Wolfsberg en daarna de Loorberg. En dat, die brede provinciale weg, die loopt ze nu dan behoorlijk sneaky op en af. En ze hadden net een gedeelte, de negen man aan de leiding... onder wie dus Raymond Krede, waar het zo enorm omhoog liep. En nu gaan ze dan lekker uitbollen naar beneden. We zijn hier eerder vandaag ook al geweest, toen kwam er een auto tegemoet. Ja, het zijn dingen die nog altijd gebeuren met het wielrennen in Nederland. Een auto tegemoet, terwijl de koers er vol bezig was. Maar gelukkig hadden de negen koplopers dat op tijd in de gaten. De Zij denderen nu Noorbeek binnen. En wat gebeurt dan hierachter, Guido? Aan de achterkant van het peloton zien we Wout Poels nu echt in de problemen. Je ziet het aan zijn hele lichaamshouding. Het hoofd schudt een beetje heen en weer op die schouders. Hij laat het peloton rijden. En dat betekent het einde van Wout Poels in deze wedstrijd. Ja, hij wilde hem eigenlijk niet rijden. Maar hij wilde zich liever klaarmaken voor de Waalse Pijl. Want dat was meer een koers voor zijn benen. En de Amstel Gold Race, ja, het was min of meer een verplicht nummer. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij hier vrijwillig los. Ik denk niet dat hij zich spaart voor de Waalse Pijl Wout Poel is gewoon in de problemen en vooraan in het peloton nog steeds vicioso gevolgd door Thomas Dekker en wij gaan even hockeyer Gerard de Bloemen naar Rotterdam, hoe staat het? Ja, het is nog steeds 3-1 voor Bloemendaal. En uh, hier kan je in navolging van de vorige flits over de problemen van Volkerkler zeggen... dat de problemen voor uh, Rotterdam zijn, voor de koploper. Want de Bloemendaal neemt op dit moment een beetje gas terug. Maar dat heeft alles te maken met het feit dat Teun de Nooijer even aan de kant zit. Hij is tot nu toe in dat eerste kwartier van die tweede helft de absolute smaakmaker geweest voor Bloemendaal. Bereidde een aantal doelpunten voor en uh, legde ook zelf de bal een keer helemaal klaar voor Meijer... die op de paal schoot, keihard schot weer en Bloemendaal... Uh, Rotterdam kwam daar in die, uh, in die beginfase van de tweede helft een aantal keren heel heel erg goed weg. En nou is het uh, even Rotterdam wat, uh, wat meer in balbezit is. Omdat Bloemendaal, ik zei het al, zonder De Nooier speelt. Zonder zijn smaakmaker speelt. Maar Bloemendaal weet het dat als het moeilijk gaat worden in het uh, slot van deze wedstrijd. Dat dan uh, De Nooier er gewoon weer bij zal zijn. En dan zullen ze de wedstrijd hier tegen de koploper, uh, denk ik wel, over de streep zullen, uh, kunnen gaan trekken. Het is er op dit moment uh, 3-1. En er zit nog meer in Hoor voor Bloemendaal, wel degelijk. Vorige woensdag bij de vrienden van 3FM nog beloond als beste zanger Whalen en Lose It. Gaan we in Ajax de graafschap Richard van der Maaden 3-1 3-1 3-1. Ja, nog steeds. 68ste minuut. De winter, de keeper van de graafschap heeft de bal. De graafschap dat duidelijk wat meer balbezit heeft in vergelijking met de eerste helft. Maar Ajax biedt de aanhang in dit duel eigenlijk weinig vermaak. Drie goals wel gemaakt. Af en toe is een kans. Zojuist een prima individuele actie van Eriksen. Die Deen vanaf de linkerkant schot op de lat. Nu een goede opening aan de linkerkant met boerichter boerichter speelt de bal dan naar blind Die is meegekomen. Maar paast dan weer verkeerd. Daar staat Jochem Jansen, de centrale verdediger. En via Thies Evers Probeert de graafschoppen dan uit te komen. Dat uh, mislukt. Dan is het uh, Aysati die de bal heeft opgevangen. Overtreding dan van Anko Jansen. Vrije trap voor Ajax. Braamhaar, de scheidsrechter van vanmiddag, staat er bovenop. En misschien dan via een uh, vrije trap dat Ajax nog een... Uh... Een doelpunt kan maken in deze wedstrijd, 3-1. Het is natuurlijk weer een overwinning voor Ajax. De tiende op rij, 29 april. Jullie zeiden het al, dan kan Ajax in de uitwedstrijd tegen FC Twente misschien wel kampioen worden van Nederland. Niemand twijfelt er eigenlijk aan dat het gaat gebeuren. De vraag is nu alleen nog wanneer. De vrije trap dus voor Ajax in de 69 e minuut met het schot van Siem de Jong. Dat is best gevaarlijk. En de redding is er dan met de vingertoppen van Yves de Winter. En zo blijft het ook na 70 minuten voorlopig nog in Amsterdam. Arena bij 3 tegen 1. Ja, het zou wat zijn als Koninginavond gaat gebeuren. Wij wensen Eberhard van der Laan nu alvast sterkte toe. We gaan alvast even naar Utrecht tegen VVV. De wedstrijd die helemaal is omgekeerd. Ronald van der Geer. Ja, waar nog steeds gevoetbald wordt na 67 minuten is de stand 3-2 nog altijd voor Utrecht. Twee doelpunten dus van Frank de Moesje. Die inmiddels vervangen is door Alexander gert. Daar waar Leijwer Cabessi ook vervangen is door Fleur. Twee hoofdblessures dus. En allebei inmiddels uit het veld. Utrecht probeert het wel. Is via Van der Gun nog dicht bij de vierde geweest. En eigenlijk kan de VVV en vuist maken. Het speelt rommelig het elftal van Ton Lokhoff. En die is eigenlijk niet in staat Uchewo en Wildschut te lanceren. Waardoor er uh, weinig werk is voor Rob van Dijk in uh, deze wedstrijd. Nu weer balverlies van VVV op de helft van Utrecht. Bulthuis er snel uit. Bal naar Van der Gun aan de linkerkant. Dan moet hij wel even kijken wie er mee is. Nou, Gendt is mee. Takagi is mee. Man van drie assists in deze wedstrijd. Gent aangespeeld. Linkerkant op gebied met uh, in zijn rug uh, de recht. Krijgt de bal voor, maar het is een uh, vangbal voor Gentenaar. Dat was het weer. Utrecht VVV 3-2. Utrecht uh, staat dus op voorsprong. Vitesse inmiddels ook op voorsprong tegen Ado, Evert. Zo is het, Ton, door die goal van uh, Iparra. Maar Ado is daarna wel wat uit de kast gekomen, moet ik zeggen. Met name onder impuls van Lex Immers. Die een paar keer gevaarlijk is geweest voor het doel van uh, Piet Veldhuizen. Maar op dit moment ligt de wedstrijd even stil. Scheidsrechter de Smet heeft afgevloten voor een uh, blessure van een speler van Ado. Ik heb het idee dat het torenstaat is. Dus 1-0 is de stand in het voordeel van Vitesse. En vlak voor vier ook er even een doelpuntje halen bij Geert de Groot. Want daar is het beslist. Het is 4-1 geworden voor thuisclub Bloemendaal. Weer Roel dit. Hij maakte al de derde, maar nu ook de vierde. De koploper Rotterdam gaat eraf tegen Bloemendaal. Dat ligt nu wel vast. Nog 12 minuten te spelen. Tussenstanden met nog een minuutje of twintig op de klokken. Bij Ajax tegen de Graafschap staat het 3-1. Bij Utrecht VVV staat het 3-2 voor de thuisloop. En Vitesse leidt met 1-0 tegen Ado Den Haag. Eerder op de middag was er Groningen, Roda, eindstand 0-1. En nog langs de lijn op 1.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 Een oorlogsverhaal in Holland-Doc-Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.